Onderwerp. Daarom verlagen we voor de vierde keer in anderhalf jaar de premie op onze autoverzekeringen. Kijk op univ.nl hoeveel u kunt besparen. Univ, daar plukt u de vruchten van. 3FM presents Eurosonic. Noorderslag Deze week, Karten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Hé, hey, dit ben ik niet jongens. Uh, dan wacht even hoor. Even kijken. Ehm, um, als ik dit kabeltje nou hier insteek... Zeg, zeg eens wat? Zeg, je bent lekker bezig daar, hè? Weet je wel wie ik ben, man? Uh, ja, wacht even. eens. Even, even. Uh, zal ik zal nog weer over uh... zitten hè? Uh, Gek. probeer het nu nog eens. Ik uh, kan niet anders dan normaal, heb ik het idee. Uh, ja, sowieso zo zou ik het weer moeten doen. Nou ja. Oh, hé. Hey. Uh, ja, nee, volgens mij ben ik dit wel weer een beetje. En dan nu Extra Weekend. En De Fratellas en Chelsea Dagger. Het is uh, 7 minuten over acht, tweede uur van Extra Weekend. En heel hartelijk goedenavond. En. We hebben een G. Ja. We hebben een A. Zo. We hebben een S. Ook nog. Ah, zo. We hebben een T. Ja. We ah. hebben een Gast. Vandaag in de studio, en daar wil ik een hartelijk applaus voor namens het Showballet. Jeroen van Koningsbrugge. Ja. ja. wat gezellig. Wat gezellig. Wat een fijn applaus. Heb je het een beetje reis in? Uh... Heerlijk. Jawel hè? Ja, ik heb een, een lekkere. Ja, hoe noem je dat? Een. Sprite, heb ik. Uh... Mm. Een sprankelend bronwaardje. Ja. Mocht het weer niks kosten, of uh, voegt u er zelf om? Nee, hij wilde hij wil, nee, niet dus. erom, hè? Ja, ja, nou, nou, hij wilde ja. eigenlijk uh, een wat duurder light. Product? Maar Product? die hadden we natuurlijk weer niet. Nee, light. Maar die was niet even. in de, in de beelding. DJ's en light producten, het gaat niet Dat samen. Echt, uh, nee, nee, nee. nee. Tenminste, als je bij mij thuis komt, alles light gewoon. <laughs> alles is light. Is het echt waar? Ja, ik heb een zwevende koelkast. Alles is light. Black light. En black ja. Maar hoezo dan? nee. Ja, nee, dat, dat, uh, ik ga wel zeggen, je ziet het er niet aan af, maar dat is flauw uh, natuurlijk. Nou, dat is echt, heel flauw. Man, ik ben nog steeds... Uh, ja, glazenhuis, eh. glazenhuis, glazenhuis, het glazenhuis. Jeroen! Ja, welkom! Ja, nee, ja, leuk dat Hallo. je in de studio bent. Uh, want uh, even kijken, waar kennen we hem allemaal van? Uh, zullen we een opsomming doen? Nou, la laten we eens gewoon, misschien is het wel leuk om te zeggen, je kent hem van Nieuw Dier. Dat vind ik wel nou leuk. Ja, ja. Dus, nieuw ja inderdaad, Nieuw ja. Dier. Ja. En je kent hem onder andere ook, is, is, is, daar is het al begonnen? Mannen? Maar de man, man is al afgelopen. Man, is nee, nog afgelopen. niet. Oh, nee, ja, de opnames zijn afgelopen, maar moeten nog... morgen de ene laatste en volgende week de allerlaatste. En nee, ik moet zeggen... Het worden twee hele leuke uitzendingen. Het okay. is echt een puinhoop geworden. Dus volgens mij hebben de mannen heel erg moeite gehad om dit goed in elkaar te monteren. Ik geloof dat we drie uur materiaal hebben voor 25 minuten. Dus oh, dat is lachen, altijd, ja. Dus, uh, dat wordt bij elkaar geperst. En uh, waarschijnlijk uh, moet je het aanlengen met water, of wil je het weer kunnen begrijpen. Nou, spannend. Klinkt nu al eens een Ik ben nu al een legendarische of Ik ben nu hier. Hey, Maar iedereen, uh, nou ja, iedereen. Een hele hoop mensen kennen je ook. Van IC. Die ene Ik vind het veel leuk om het niet te noemen. Je wil het niet over die hebben. Nee, gewoon niet. wat zei je? IC? IC, ja, inderdaad. Echt ongelooflijk hoe vaak ik herkend word van IC. Ja, en, en Sprint ook, hè? ja Sprint, IC, eh, Baantje natuurlijk. Heb ik ook zes afleveringen gedaan. Nou, daar, en mensen nog steeds eh, aan de deur, jongen. Dat is een verschrikkelijk. Oh, was je goed een baantje. Ja, en vooral de, de rol in Peck. In Peck. Daar dat word ik echt mee gek gebeld. impact gehad. Ja, impact. was dat, ja. Ja, en ik kan niet meer de straat op of ze zeggen... Ben jij niet die zanger van Zeus? Dat zeggen ze ja in je stand. Ja, dat is ook lachen. Je bent inderdaad ook zanger. Ja, inderdaad. En ik heb één dingetje gedaan waar ik bijna nooit uh, ja, mee, ja, mee geconfronteerd word. Dat is een reclame ooit heb ik gedaan, een tijd ja? geleden alweer. Je voor een al automerk. Ik ben even de naam kwijt. Is dus. met een citroen, hè? Ja, zoiets. Ja. Ja, een, zuur, uh, ding. een Zure reclame. Mag ik nog even voor, we dat vergeet anders gaan we het geheid vergeten. Ja? gefeliciteerd Anouk Leuzink uit Hengelo. Want zij was een van de vele miljoenen, miljoenen mensen die sms'en. Ja, ik nu. <lacht> en zij gaat dus naar eurosonic slash Noorslag. Anouk! Dat ja, we vergeten wel dan weer, gezien. weet je wel, dat is er weer een kwart ja, of tien shit vergeten. Goed dat je dat even hier uh, belicht. Dank u. goed. maar goed als de uh, mannen en mannen binnenkort is dus afgelopen, Jeroen. Wat dan? Wat, wat, dat grote zwarte gat, dat, dat is nakende. Ja, dat want... is uh, mooi, mooi gezegd. Ja, inderdaad. Uh, nee, ik heb nu nog, uh, het lijkt alsof ik niks te doen heb natuurlijk... maar inderdaad, ik ben nu bezig met... Uh, nou, ik was vorig jaar al bezig op de parade met een voorstelling... die helemaal op band stond. Dat zouden jullie wel heel erg leuk vinden, denk ik. En dan stond je dan voor? En dan stond ik uh, achter die band. Oh, je stond achter de band? Nee, dan uh, playbackten wij met z'n twee. ik met Michiel Varga... samen speelden wij uh, de voorstelling Banda Loza. En wij playbackten met z'n twee uh, negen acteurs. <lacht> In 25 minuten. Is daar een bandopname van? Daar is een bandopname van en een uh, dvd-opname. Dus het is echt. Oh, gek. Uh, ja, het is een, een razend tempo. Negen acteurs nadoen. Dus pruik opdoen. Snel uh, een dialoog met, je, met jezelf, <laughs> zeg maar. En dan met, met uh, Michiel weer. Die doet dan weer een hoed op, een pruik op. Of een sigaar in zijn mond. En. Uh, toen hebben we het uitgebreid tot een uur. Dat hebben we afgelopen maand gespeeld in Den Haag. En, en mag was, je een afgelopen beademing, uh... denk ik, of niet? Ja, uh, nou, het is gek genoeg, je gaat helemaal ademen zoals de stemmen praten. Omdat je natuurlijk... Je praat niet echt. Nee. Dus je doet af en toe... Michiel doet het, merkte ik, vooral... Hoor, als je er dichtbij staat, hoor ik hem zo meepraten. De microfoon moet wel uit. Ja, het moet wel uit. Ja. Ja. Het is allemaal handheld natuurlijk met die microfoon. Dus het is al lastig. Nee, het is heel leuk. Het is, uh, en nu gaan we de volgende parade weer uh, iets doen. Bandafobia of zoiets. weet ik nog niet. Maar we zijn gevraagd om wat uh, hoorspelen te gaan maken. Dus, hoorspelen? dus daar zijn we nu mee zo. Ja. Oh, dat is wow. lachen. Ja, dus en zo. En zo? Ja. Ja, een moord, blindpad, een enorm moordspel met inspecteur de bakker, die alles gaat uitzoeken. En het is echt een meest absurde verhalen komen er langs. <laughs> is dat dat waar is het voor dan? We weten het nog niet, we zijn net al na. We gaan een pilot maken eind volgende week. En misschien moeten we hier even langs komen, even laten horen. Dat vind ik wel even leuk. Ze zijn vijf minuten duren, ongeveer gaan we ze maken. En dan per week een stuk of vier of vijf of zo. Zodat je een verhaal meekrijgt. Einde van de week wordt de moordenaar aangepakt. Zullen we een verhaal doen en we even geluiden doen? Ik vind het wel een leuk idee. We even nu Alain Proviest. Uh, misschien zelfs, want uh, vanmiddag uh, mailde mij een meisje tijdens uh, RAP Radio. Ja, so. die gaat een, uh, een screentest doen, zei ze. En die zocht iemand die met haar tekst wil oefenen. En dan mailt ze jou? Ja. Of oh, ik iemand wist. Terecht, natuurlijk, dat ze jouw. Uh, wow. Nou ja, we misschien wisten dat uh, dat Jeroen langs zou komen vanavond. Die kunnen we op zich wel even bellen. En dat we daar dan uh, gewoon alleen improviseren een. Uh... Want zij heeft de tekst daar liggen. Ja, mooi. hè? Nou, te gek. Ah. Dat zeg ik. Dat, dus... dat, dat zij alleen haar eigen tekst doet. En wij improviseren de tekst die zij dus voor zich heeft. Ja, en, en dan doe jij de tekst. En dan gaan wij even bij mannen mag proberen om de geluiden erbij te fabriceren. Zodat het toch nog een voorspel wordt. Nou, nou kunnen we het nu gewoon eens doen? Dat kan ook. Uh, kan ik gewoon even een spannend sprookjesmuziekje. Dan moet je ook gelijk. Het hele verhaal dus gaan verzinnen te plegen. Nee, dat is toch leuk? Oké. Okay. Ja, en jullie doen mee? Jullie gaan mee verzinnen ja, hoor, de plekken. Jullie wil... zijn. Is uh... het een uh, spannend of een emotioneel uh, stuk? Laten uh, we een spannend. Uh, een spannend denk. stuk. Spannend stuk. Het is namelijk uh, wat, wat is er gebeurd? Er is een, uh, een uh, fietskelder eigenaar ja. is vermoord. Die is vermoord. Oeh. En uh, de dader is nog heel onduidelijk. Oké. Okay. Wat was het moordwapen? Uh, dat weten we dus nog niet. Waarschijnlijk een fietspomp. Een uh, <laughs> blunt instrument was het? Een ja, blunt force trauma. We, ja. we, we kunnen het ja. allemaal meelullen tegenwoordig. Oké, okay, let op. <laughs> Welkom bij aflevering 1 van de moord op de Fietskelder. We spreken 2 januari 1912. 13, sorry. Inderdaad. Anton is vanochtend vermoord in de Fietskelder. En de dader is nog ter plekke. We moeten wel even met z'n allen wat doen. Hè? Ja, denk ja, ik denk het wel. Ik wacht op het aangegeven moment. Ja. Op dat moment komt Annette binnen. Hallo. Oh, wacht. Dat is... Annette, Annette, Annette. Heeft, heeft haar kind bij zich. Stel en maar, vraagt schat. zich af waar haar man is. Hm, waar is toch Theo gebleven? Theo, of Anton, zoals de meeste mensen hem kennen. <lacht> is natuurlijk vanochtend vermoord. <lacht> kut Anton. Oh ja, kut Anton. <lacht> Hij is vermoord. De enorme, enorme ruimte geeft nog steeds de galm af van zijn vermoorde kreet. En dan komt de inspecteur binnen. De inspecteur is hier. Jij bent de inspecteur. Ik ben de inspecteur. Inspecteur, mijn man is vermoord. Hij ligt daar op de grond. De inspecteur kijkt vertwijfeld in het rond. Dat deed hij heel mooi trouwens. En vraagt aan Carla hoe het zit. Ben jij een Carla? Nee, jij bent ook Carla. Carla. Nou, uh... <laughs> ah, dan moet je, je eerst vragen hoe het zit. Carla, hoe zit het? Hoe zit het, Carla? Nou, ik deed nog niet zo zaken open, de lacht hij. Nou, dat klinkt niet best, Nee, Carla. ik heb een uh, koudje gevat. De inspecteur, oh, van Anton. De inspecteur ziet meteen wie het gedaan heeft. Ik uh, zie meteen wie het gedaan heeft. Is dat omdat ik een bebloede uh, standaard in mijn hand heb? Dat zou een aanwijzing kunnen zijn, bedenk ik ineens. Ah, en zo... Eindigt de eerste aflevering van de moord op de fietskelder eigenaar. Oh, inspecteur, ik ben u zo dankbaar! Zullen we even naar boven gaan? Mm, heerlijk. Tot zover. Nou, ik vind ja. het ja. wel. Dus ja. Ja. wel even, even kijken hoeveel punten we krijgen. One, two, three, 4. Oh. It, just don't get it When there's nothing at all We get together Oh, we get together But separate always so we better When there's feelings involved If what they say is nothing, nothing is forever Then what makes Then what makes Then what makes Then what makes Then what, makes, then what, makes, then what makes, ontmoeten? ik zal mijn best doen, maar ik weet niet of het gaat lukken. 3FM. Maakt werk. Weekend! Van je weekend. Het Huis van de Heer. Van de, de Heer. Hier op 3. Met 20 graden. Sowieso. En die zoe. De Mega 5. Kort en klein. Oh en nee, Klein. Details. 3FM.nl yeah.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 <laughs> Dat is prachtige chanson America. Weet je wat ik thuis wil opzetten? Als ik thuis kom, even in de morning. Gewoon even thuis, even in de morning. En dan naar huis. Lijker. En naar bed bedoel ik. Dus eerst naar, eerst, gewoon dus dan naar dan kom huis. Je, kom je thuis? <laughs> dan in de morning, dan naar huis. <laughs> huh? Nee. Maar, maar fandietje. En daarvoor uh, The Art en hey, uh, ja. Het gezellig een beetje te babbelen hier met onze studio gast van Koningsbrugge, die zich al helemaal aan het vermaken is hier. Inderdaad. inderdaad. Ja, hij kijkt in ieder geval wel heel blij. Ja, hij doet of, dat is wel mooi. Je ja. fijn zit in ieder geval wel heel ja, goed. Ja, het is die drugs, hè. Die helpt toch als ja. je binnenkomt. Ja, de, uh, time flies van on Coke, zeg mm -hmm. ik wel. Even een vraagje, Jeroen. Ja. We hebben het uh, nu uh, gehad over je acteerwerk... en uh, nou, de, de uh, nog te komen projecten als het uh, radiohoorspel en zo. Precies. Nou is vanavond in, uh, in Groningen, net als gisteravond, Eurosonic... een uh, festival voor nieuwe, veelbelovende jonge bandjes. Had jij niet veel liever daar willen staan? Ja. Uh, ja, maar we zijn heel druk bezig met onze nieuwe tweede cd. Dus ja, ja, maar hij had een uh... afspraak staan hier. Inderdaad, ja, dat is, ja. die stond er trouwens al heel lang, hè? Ja, die stond ja. er stond er echt al twee maanden voor. 2003, 2003 of zo? Uh. Ja, hè? Zoiets, ja. dat is al twee maanden geleden, 2003. Ja, dat gaat hard, hoor. Dat dat gaat gaat, het gaat heel snel, ja. Oh, is die drugs, hè? je dat wordt Time flies, hè, ja. Gerard? Maar hoe zit dat met jou? band? Treedt jou ook elke week op? Of is het echt uh, nou, hobby? De eerstkomende, nee, het is, het is wel serieus. Ja. Maar uh, we hebben nu een hele periode rustig aangedaan... omdat we die nieuwe cd uh, mee bezig zijn. En we, hadden een... we zijn van Boeker verwisseld, veranderd. Oh. Dus we hebben nu een nieuwe Boeker en die is nu weer uh, hard aan het werk. Dus we gaan de eerste optreden 26 januari in Sertogenbos in Plein 79. En dat is, uh, we hopen dat het lekker druk wordt daar. Want daar kom ik vandaan, Den Bosch. Dus het zou op zich wel gezellig kunnen worden. Een thuiswedstrijdje. Een thuiswedstrijd. Even voor mensen die het niet weten... Zoos. Zoos, ja. Ja, op het op Dus z En wat voor muziek spelen jullie voor de mensen die dat niet weten? Heavy rock. Het is een beetje Led Zeppelin. Alice in Chains Soundgarden. Ja, een Slave. Maar eigenlijk klinkt het als zoos. Zoos. Oké, rock roll. En eigen materiaal natuurlijk ook. Ja, alleen maar. Je doet eigenlijk alles gewoon. Stiekem doe ik alles. Is er iets wat je niet doet? Uh, radio doe ik niet. Nee, wat zit je nu? dan? Nou ja, ja, nu ben ik gast. Ja, maar, maar dat doe ook ik ook niet. Als een pilot heb je ook al gemaakt, dus dat is ook alweer... Uh, ja, nee. ja, maar dat, was, dat is niet echt aan de radio. radio. Snap je? Wat jullie doen, dat is radio maken. Oh, oh, ja, als je een geluid ja, maakt en het is op de radio, dan maak je radio, volgens mij. Precies. Is dat zo? Ja. Nou, dan, dan is er niks wat ik uh, niet doe. Oh. Nou, te gek. Mooi. Nou, maar ben voor deze ben houden? Ja. Is er nog iets wat je zou willen doen? Ja. Is er nog iets wat ik zou willen doen? Nou, ik ben aan het schrijven. Ik schrijf al heel lang, maar ik ben nu... Een, ook uh, al even schrijven. Ja. Ik, ben al even een, ik ben een film aan het schrijven, jongens. Oh? Een film. Echt zo? Ja. Heel spannend. Over jouw leven of gewoon een Nee, Nee, nee, nee gewoon een uh, speelfilm. Ik werd laatst Porno. midden in de nacht wakker. Kwart over drie. Ik herinner het nog heel goed. En ik moest... Naar de wc. Oh, ik dacht naar de wc. Gaan schrijven, want ik was iets aan dromen en ik dacht, dit moet ik opschrijven. Ja, dat heb ik ook wel eens, dat je een hele speelfilm droomt. Ja, en, dan en dan ik dacht, nu, nu moet ik opstaan, want anders ben ik het kwijt. Toen ben ik als een gek gaan schrijven, schrijven ze met deze muziek op de achtergrond. Toevallig dat we die uh, nu... Ja, zeg je? Niks? Nee, oh, sorry. En, ik, uh, en toen heb ik twee A4'tjes vol gekalkt een soort synopsis van uh, wat het gaat worden. En, en volgens mij wordt het heel spannend. Dat is, ik heb het ook wel eens gehad. Ik droomde echt een complete speelfilm. Met plot en, en alles erop en eraan. Ik werd wakker en ik denk, shit, ik word wakker. Dat is toch dat, dat bekende verhaal van uh, Simon Carmichel, Dat hij midden in de nacht altijd de beste ideeën had. Dat ja. hij, dacht, hij dacht, ik leg een papiertje naast mijn bed. Met een pen oh, dat was hij. En dan, als ik iets wakker word, dan schrijf ik het meteen op... en dan kan ik weer gaan slapen. Dus dat had hij gedaan. Hij wordt midden in de nacht wakker en houdt een droom. Geweldig, hij schrijft snel iets op en hij valt weer in slaap. Helemaal blij, wordt de volgende dag wakker en kijkt en zegt hij... En las, Konijn op bospad. <laughs> <laughs> hij had geen idee meer waar het over ging. Dus hij heeft flappie geschreven. Precies. En ja. uh, nu komt er al die jaren ja, Watership Down is van uh, Simon Camille. Eigen, eigenlijk is dat van hem. Ja. <laughs> ik, heb, ik heb hem net gekocht. Watership Down. Ik heb hem echt net gekocht in Engeland. Nou, je bent ook al in Engeland geweest. Ben je niet geweest. geweest? Ja, Schijndel ben ik dan niet geweest. Daar moet ik binnenkort eens heen. Ja. Mensen van Schijndel binnenkort bij u in het ja, dorp? In het dorp. Precies, van Koningsbrugge. We hebben trouwens nog iets, want uh, aangezien je hier dan toch bent... en het fijne is dat uh, onze producer net nou... top producer, nou, top nou, producer top, echt, echt top, want het schuim zat nog op zijn nek van het in elkaar zitten van het drumstel. Ik zie het, inderdaad. En, ik vroeg uh, me net al af, wat staat dat daarvoor? Nou, want daar ik drum niet. Dat staat er niet zomaar. Je, drumt toch, je doet toch alles, je drumt toch ook? Dat is het, ik drum niet. Misschien moet ik gaan drummen dat jij gaat zingen. En nou, dat ja, lijkt me niet toch? gezellig. Dat, dat is te gek. SMS weet. nu, ja, dat <laughs> moet gebeuren. 3-3, 3-3. Wij herhalen SMS nu. En als er 100 binnenkomen, dan gaat dat gebeuren. Ja, maar dan moet, dan, als jij niet kan drummen en ik niet kan zingen... Dan, dan blijft er weinig over hier. Ik denk dat we dat nog heel lang achter ons aan zullen krijgen. Gerard, er zijn bands genoeg die daar groot bij zijn geworden. Inderdaad. dat is waar. Ik noem. Sekspistols. Precies. Benga Boys, <laughs> Millie Vanilly, twee, twee uiters daar ook gewoon die <laughs> Millie <hierinnoem>. Vanilly. <laughs> Millie Vanilli, ik heb al hun platen. Ik ook, ja. Ik <laughs> al hun leggings. Echt. Maar ik, dat, dus, dat is, het idee nu. Hey, wat jammer. Ik denk dat kan ik even lekker slaan weer. Hey, mag je, je mag wel gaan slaan. Maar dan, dan gaan wij ondertussen gewoon een heel diepgaand interview uh, doen. Dat slaat ook nergens op. Wat wil je eigenlijk bereiken met je, met je werk? Wat, wat is het hogere doel van constant maar in de spotlight willen staan? Wat geweldig dat je dat vraagt. En, uh, op de op de moet achtergrond horen, door, uh, een drumpartijtje heel zacht aanzwellen. Jij gaat gewoon interviewen. En ik moet, nou, dat is wel ongelooflijk. Dit. Nou, ik vind het wel gezellig. Ja, okay. toch? Doen jullie programma, ik drum gewoon de boel vol. Ook oh, je ja. gezellig. Okay. En over een minuut moeten we wel even weer wisselen trouwens. Oh ja. Oh, is dat zo? zullen we het nu even doen. Nee, nee, maar ik doe eerst drum dan dat. Ga je reden? redden, want dit gaat allemaal van je tijd af. De vraag was Jeroen. Ja. Jeroen van Koningsbrugge, acteur, ja. zanger, ja, entertainer. Eh, oh. Ja gaat een eh, puursang. Schoon ja. jongens. jongens. Puursang ja. mooi dankjewel. je ja, wel. Uh, ah. Wat is wat is de achterliggende gedachte van het telkens? Uh, uh, uh, nou dat is wat. Ja dat is deze is heel lastig hebben de zelf geprobeerd uit te leggen dan het zo de zijn, even, even, even. Ja, ja, de natuurlijk, de natuurlijk is dat er. Maar ja, als, als, je, als, je, dat, als je dat eenmaal hebt bereikt. Ja. Dan, dan weet je gewoon, nou ja, dit is, dit is de manier. En als je, als je die onder de knie hebt, ja, dan, dan uh, ben je eigenlijk klaar. Nou, te gek. <lacht> ik, ik, ontzettend bedankt. Nou heel graag gedaan. Dus, uh, dat zijn ik toch tips waarmee mensen ik op te ja, hier, Heel veel mensen kunnen hier denk ik wel een, uh, Puntje als een, een roeping een mee. Ja, maar dit was dus het essentiële verhaal van het hele avond heb ik net begrepen. Van de ja, de ja, ik vond het te gek om het eindelijk te kunnen vertellen. Want dat hoor je niet vaak. Nee, maar meeste mensen vragen altijd dezelfde vragen. Nou, het is toch raar dat je niet vaak hoort. Ik hoorde het net dus gewoon nog steeds niet. Nog niet. Maar was het interessant? Ja, het, het was ja. behoorlijk uh, heftig. Oh, oh, oh, je kunt de podcast... We hebben een podcast. Wat? Waar, hier? Ja, dat is, daar kreeg ik vandaag een mailtje over. Echt? Ja, ik moet even kijken waar die staat. Met dit weer? We hebben een podcast. Achter hier staat een kast met... Polten. Met allemaal potten. Ja, hoe is het als er een lesbier uit de kast komt? Ja. Is een podcast? <laughs> uh, wacht, ik zie iemand met een papiertje. Ho, ho, wacht, ja, ja, ja, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho. Oh. Ho, hmm. Hoe ver was ik al? Half negen. Gerard ja. en Michiel ja. Ja. gaan het nu doen. Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Beide heren kijken elkaar aan en gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond de DJ-meubel te rennen. Oké, okay. iedereen weer op zijn plek. Ja, ja, ja. Tijd om verder te gaan. We ja. hey, misschien een podcast heb ik. ben een lef het beeldje kwijt, maar dat, dat, dat slingert wel ergens. Is Echt waar? En we een ja. podcast? Wat ja, leuk. dus uh, vanaf nu kun je ook alles uh, naluisteren. Dus ook dat fantastische antwoord wat Jeroen net gaf. Ja. Op Moet je wel jouw. even door de drumsticks heen luisteren? Nee, dat, is, dat kun je best wel wegfilteren. Dat kunnen ze bij Sierra toch ook altijd. En uh, dan staat er iemand helemaal op de achterkant van het perron. Terwijl ze een filmopname hebben van binnen in de lokethal. Ja. En dan nog en kunnen, je ze, horen, dan ja, kunnen ja. ze horen dat die borrelnootjes aan het eten waren. Echt? Het is Wat onthouper. voor merk? Dat kan tegenwoordig allemaal. Wat fijn is dat, hè? He? Ja. En hey, Jeroen. Ja. Uh, los van het feit dat we alsnog hopen jou binnenkort eventjes uh, een muzikaal intermezzo te kunnen laten verzorgen. Natuurlijk. Ja, met uh, Gerard op drum. Waarbij je dan iets verstaanbaarder bent, dat dan weer wel. Um, hebben ze ook nog een verrassing voor je in de vorm van de reality check? Ja, ben je daar voorbereid. Let's go. Ja, ja, nee, niet nu. Nee, nee. nee. nee, nee, nee. Zometeen. Zo daar ben ik klaar voor. Dat bedoelde ik eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Dus um, um, ben je op de hoogte gebracht van wat het is? Geen idee nog. Mooi. Dus dat oh, vind ik goed. Oh dat, ah, dat wordt leuk. Dat, wordt dat ah. gaat helemaal nog Nou, doe jij dat check checks meteen nog met uh, met Jeroen. Hij is en, ready to go dus uh, is het, duidelijk. Drummer, dat gaat helemaal goed. Ja, er kon nog wel een liedje uit hem ook. Wacht maar. Pas ik, wel. Ik ik zeg, zit dit genoeg wordt in een legendarische uitzending. Nou, nu al, nu al. Vertel. We're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 The memories I've made uh, I got a feeling within Within It's coming around again It's coming around again We've been so long waiting For the all time high We got a damn good reason To put your troubles aside And on the winter sorrow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 Van je ja, Dat moet toch even gebeuren. Maar nou, er wel. Nee, ik moet aanwezig zijn. Je moet ergens ook dat Jeroen van Konigsburg ook op Hives zit. Wist je trouwens dat Extra Weekend een Hives heet? Ja, laten we gelijk even weer wat adressen gaan spammen Wat was het ook alweer? Uh, ik gok op extraweekend.hives.nl. extraweekend.hives.nl, mensen. Word toch lid, laat u lid maken. Wij repareren alles. En anders kom je er ook al via michielveensa.hives.nl. Of via Gerard? gerard41.hives.nl. Ben je al zo oud, joh? Ja, er waren er al veertig vormen. <hijf> dat doe je toch echt dom of stom Ja, stom. Of Gerard, Geert, ik ben ook echt... Dan nou, moet ik weer nieuwe Hives aan het gezeik. Allemaal. Ik ben niet zo... Nou ja, heb je hem gevonden, Jeroen? Ik heb hem gevonden. Ik, wist, ik, was er niet ik was vergeten hoe ik ook alweer heet op huis. En is het echt voor alleen vrienden of mogen luisteraars zich nu ook aanmelden? Alleen vrienden, dus... Oh, okay. ah. Nee. Of we een beetje de buurt willen blijven, hoor je Ja, ik. ik uh, nou, nee, jammer weer. En, en even een klein beetje Nerd Talk. Die uh, podcast, die is er. En ik heb hier een XML-adres, waar ik niet ga voorlezen, maar als iemand het wil hebben, dan moet hij me even mailen. naar uh, Gerard@dfm.nl. Oh, dank je. Maar mailen we door? Ja, maar ik zit hij in jouw mailbox. Oh. ik zit in jouw nee, mailbox. En ik, op, en ik zit jou, in Ja, want dat komt door die wisseling van die wacht. Ja, dat is, dat is een beetje het nadeel van de wisseling ja, van de wacht. Hè? Moet je, moet je scherm opduren. ook meenemen, eigenlijk, ja, de wisseling ja, van de wacht? Dat wordt wel een tekening, zal je maar opnemen. Flikkeren we over de USB snoertjes, Kom binnenkort op RadioKast.nl gewoon officieel. Maar als je nu alvast die XML wil hebben, XML. Wie gaat er dan op vrijdagavond op de radio over XML hebben? Ja, je kunt ook gewoon seks hebben. Bijvoorbeeld op de radio. Ja? Nee, ja, nou, in plaats van doen? dat. Oh, oké. Okay. Huh? Huh? Uh, ja, je kijkt me wel heel apart aan. Ja, ja. <lacht> <lacht> dat was niet de bedoeling. Hier neem snel een nou, drummen, Daar komt echt van alles in je naar boven. <lacht> ja, dat komt echt als hij de drumsticks beter houdt, heb ik laatst ook bij een barbecue gedaan. Als hij tegen bekken mag slaan, dan is het echt. Uh, ja, helemaal. zoek. Brengt me de bekken niet open, joh. Nou. Nee, het is... Uh, uh, ja, hoe laat is het eigenlijk? Tien over half negen. Oh. Ja, uh, we kunnen kiezen. Gaan we eerst het muzikale intermezzo doen... of gaan we eerst voor de reality check? Nou, wat zeg jij ervan, Veenstra, Veenstra? Mijn water zegt... Ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond. Hoe zijn de sterren gebleven. <hums> Extra weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de reality check van... Jeroen! Gezellig je? Zo, Jeroen. Ja. Wij ja. Uh, zijn naar de supermarkt geweest. Ja. En hebben daar de prijzen van vijf alledaagse boodschappen, ah. levensmiddelen, genoteerd. Vertel. U hoort ja. over de borrelnootjes. Die, <laughs> die u... hebben we ook meegenomen, ja. <laughs> en uh, we willen graag van jou weten, wat hebben wij daarvoor betaald? Precies. Okay. Voor, de, voor die uh, boodschappen. En je mag er uh, per uh, prijs 10% na zitten... met uh, dat voordeeltje dat wij heel slecht zijn in hoofdrekenen. Dus 15% glipt, uh, glipt vaak. Glipt er af en toe doorheen, zo ja, tussendoor. Ja. We Want we zijn DJ, DJ anders hadden we wel een vak geleerd. Exact. En het grappige is, het is eigenlijk alleen maar om uh, even te checken... hoe normaal jij bent gebleven. Ik bedoel, al die rollen in, in, in pack en zo... En wat zo. je al ja, gehoorlijk herkent. Ja, dus ja, nee. hoe werkt dat in de praktijk? Ja. <laughs> Nou, ben je er klaar voor? Daar gaan we, hè? Nou, komt u, Artikel nummer 1. Het gaat om 1 liter van vla. 1 liter vanille vla. Wel niet van huismerk, maar van een echtmerk. 1,19 euro. Nou, niks meer zeggen. Blijf gewoon stilstaan. Niet meer veranderen. Ping! Ja! 1,09 euro. Nou, nou, hey. dat, dat, dat zit gewoon uh, lachend binnen de 10%-marge. Dat is mogelijk, joh. Dus uh, nou, ja. de pauken zijn niet eens meer nodig. Nee, ik wou dat zeggen, we weten het al. Nou, de eerste, trouwens, uh, elk goed antwoord 1-punt erbij, elk fout antwoord 1-punt eraf. Dus je kan ook min 15 komen. Dat kan. Nou, min 5. Nou, dat is wel heel koud. Min gaan we, min gaan we, hoeveel gaan we dat doen? We gaan dat 20 doen. Nee, maar 5. Eh, 5. <laughs> <Okay>. <laughs> min 15, ja. Tweede item. Daar komt-ie: 370 gram, maar het wel extra fijne dop Ja, want die extra ranzeren die, die ja, verkochten ze niet meer. Echt? Ben nog, uh, extra en dan is dat een blik of een pot? Wat is het? Een, een blik. Een, nee, een, een zak. Een, een, een, nee, een blik. Een fles is pot. het. Een pot. Een pot. Een podcast. Pot. Uh, met, uh, 79 cent. 79 uh, Die dingen kosten niks ook, hè? Nee, ja, maar het is... Uh, uh, nee, goed. Nee, nee sorry. Ik ga erop weer op nul. Het is uh, 49 cent. Nog goedkoper? Ja, ja, ja. ja dus uh, qua uh, 10% uh, ja, is dat te veel. Dus maar hoe, hoe lager de prijs, hoe moeilijker die 10% erbij gaat. Ja, ja, ja, vervelend, natuurlijk. hè? Ja. Ja. Wat dat betekent kunnen we beter gewoon vragen, wat kost een Ferrari? Ja, nou, dan nou zit ik er altijd meteen bij dat <lacht> ja. Hij maakt er net één uit. Ja. Nou, het volgende artikel in de Reality Check. En dat hebben we allemaal wel een keer nodig. Hoewel ik dit toch wel een heel raar bedrag vind. Nou, dan ga ik meteen om. rekenen. Nou, dit, wordt echt een, dit, is een, dit is een hele erge verneukratieve. Uh, 400 gram De Ruiter chocoladehagelslag melk. De Ruiter? Ja. Chocolade melk? Ja, je, je hebt een Melk, puur... chocoladehagelslag. Melk, chocoladehagelslag. En hoeveel gram was het? 400 gram. 2,90 euro. Ja, dat zou ik ook gezegd hebben. Ja, maar uh... het is 1 euro, joh. Echt waar? Yeah. Oh, de ruiter, hè? dat doet het hem. Ja. Ik, ben al, ik, ben, ik ben fans van fans, dus... Uh... Min 1? Min, ja, min 1. Top. Ja. Wat is het record? Plus vijf, zeker. Uh, plus drie. Plus drie. Ja. Oké, okay, dat kan ik niet meer halen. Doe Annelieke Bouwens. Ja, maar de, die werd geholpen. Oh, de, want de, oh ja, die werd geholpen. Die had ja. de, de lekker wijfactor bij zich. Ze is geholpen. Toma. En uh, Crazy <laughs> Piano's waren gewoon goed. En dat geldt ook voor Room, de band. En laagste is min twee, Yellow Pearl. Ja, en ik heb min één. Min 1, maar we zijn er nog niet. Dan gaat hij. Er kan nog alles er mag... gebeuren. Je kunt nog gewoon alle worden. Je kunt nog 1. E 1 e punt kan ik nog halen, toch? Ik kan er nog twee, uh, twee goed hebben nu. Ja, je kunt op 1 trekken, ja, maar ook op 4. 3. Min 3. Nou, volgende kan artikel. Laten we het nog. 400 gram gesneden Pijnenburg ontbijtkoek. Ja, dit is gesneden koek. 400 gram? <lacht> uh, <lacht> god jee. Ja, eh, uh, uh, Nee, eh, uh, 1 euro... 89. Nee, ja. niet. 1 euro, nee. 1 euro 39. 1 euro. 1 euro. Ah ja joh. Ja! Ja, ja, joh. Hey. 1 euro 14, goed genoeg. Goed. Ja, vind ik wel. 0 punten. Nee, het gaat, erom spannen. Dat gaat lekker spannen. punten. punten. Ja, het gaat erop spannen. Word je een gedeelde nummer 4... met min 1 uh, met Ali B en Dennis Mulder. U kent hem wel, van de schroevendraaier in de handzaag. Uh, of wordt het een plus 1 met een uh, gedeelde plaats... met Dier, Boom Chicago, Tanja Yes en Bas van Toor. Ja, nou Bas, daar ga ik voor. Daar natuurlijk. ga je voor, hè? Daar ga je voor. Nou, dit, dit is een makkelijk laatste artikel en je maakt hem net uit. Sterker nog, je zit er nog middenin, zie ik ineens. Ah, want het gaat hier om 1 liter Sprite Regular. Dat is deze, hè? Ja, die dat is die, heb. ja. Um, ik geld toch weer voor de 1,19 euro. Nee, nee, nee, natuurlijk 50 cent. Of nee, wat is het, 25 nee, cent? Nee, die, nou, die moet je niet meerekenen. rekenen. die moet je niet meerekenen. Sterker nog, ik denk dat ik, als ik jou was, zou ik het gewoon... Uh... Ik ga het een beetje afronden. Gewoon, gewoon een beetje... Uh, afronden. 1 euro. 1 euro. Ja. Ik denk, wel blijft dat muziekje toch? Ja, 1,04 was, was het. Nou. Goed hoor! Dat betekent. Bas van Toorn. dat je met Bas in één aan hem genoemd wordt. Ja, nou, te gek! <laughs> Het is niet langer Bassi en Adriaan, die worden toch al maar ja. gewoon Bassi en Jeroen! Bassi klaagt Adriaan. <laughs> Ja, dat, dat, dat is er één. Uh, jongen, jongen, jongen. Nou, ik vond het, ik vond het uh, helemaal geen verkeerde score. Nee, dat is een uh, goede score. Gewoon uh, plus één. Dat is een, een, een heel mooie middenmaat. Mooi... Ja, oh, wat heerlijk. Kan ik weer ja. thuis komen vanavond? Gelukkig, hè? Wie doet de boodschappen thuis? Uh, allebei wel. Oh, ja. Ja. ja? Ja. En wie heeft de hoogste rekeningen altijd aan het boodschappen doen? Uh, dat ben ik. Omdat ik meer koop gewoon. Ja. Ik blijf dan gewoon vol tot ja, de car je, vol. Je wordt dan gevraagd om de drank te halen en zo. Nee, nee, dan dan ook niet. Dan je lachend niet. 5 euro voor een fles Sprite. Lachend, ja, ja. <laughs> Dat was net nog gezellig. Ah, ja. dan meer, hè? Dan komt uh, Jeroen van Koningsbrugge met, met doemverhalen dat de hele ja. wereld vergaat. Wil je ze nog eventjes herhalen? Voor iedereen die ook in een lekkere vrijdagavondsfeer zit. De wereld gaat eraan. De wereld gaat naar de Palestijnen. Uh, het is uh, oh. Filistijn. Heb je hey, de verkeerde draaiboek? Oh, de, de, de wereld gaat naar de Filipijnen. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is extra weekend. Het is vrijdagavond en het moment is daar. Ik denk dat uitstellen niet langer zin heeft. Um, hoe hoe wist jij überhaupt thuis dat, uh, dat Jeroen dit liedje kende? Ja, grappig hè? Ja, vertel even. Ik heb de hele middag heb ik, uh, heb ik Jeroen uh, heb ik opgezocht... en ik wil mij graag verdiepen in mijn gasten. Je hebt het boek De Man Achter Jeroen van Koningsbrugge De opgeleven. Man Achter Jeroen van Koningsbrugge. De kaft. unauthorized. Ja. Uh, <laughs> precies. Joachim. Simon Carmichot. The Dark Prince of Hollywood. <laughs> en uh, wij kwamen tot de conclusie dat jij... Baby One More Time van Britney Spears kunt zingen. Nee. Nou, laat ik het je st nog sterker vertellen. Ik heb hem ooit gezongen. We gaan kijken wat er gebeurt. Precies. Nou, ik weet dat dus nog, dat je dat ooit gezongen had. <lacht> dus um, het lullig is alleen... Ik heb natuurlijk alleen de drumstel. Ja, en ik heb natuurlijk alleen een flash Sprite. Dus we zoeken nog iemand die, uh, die ook kan zingen? Nee, yes. nee, ja, ja wat heb je nodig? Nee, maar nee, gewoon... Nee, nee. Ja, nou, precies. Dus nee, jullie, nee. Nee. Als je maar heel zachtjes opzet. zit... Wacht even, dat is dus dit ding. Oh, baby, baby. Nou, als je die dan heel zacht zet, dan drumt dan... hij mee. Nee, nee. Dan zing ik mee. Ja? Is dat, is dat uh, de deal? die we dan bij, uh... ah, nee, maar, wacht, nee, nee, nee. nee, nee. Um, wacht. wacht. Ik drum het, jullie zijn het achtergrondkoor... En, uh, en jij zingt. Huh? ja, uh, het is nou, jouw je feestje. eventjes achter de drummen zitten dan? Oh, wacht. We, ik zat er vast even. een andere drum in. Net zo makkelijk. Zo hey, je schijkt draaien. Nee. <laughs> Als je nou een rode thuis bij ze hebt, dan was het Dirk op een drumstel geweest. Precies. Nou, we gaan hoor. Ja? Dan uh, start ik de plaat gewoon in en uh, Jeroen gaat zingen en wij doen wel uh, de dansplaatsjes. Jullie sprakjes. doen uh, Oh Baby Baby natuurlijk, ja. hè? Oh Baby Baby. Baby. beetje galm hoor. Ik vind het uh, drummen heeft echt een uh, meerwaarde, merk ik. ik zie het toch hè? Latex, pak je staartje, goed Jeroen. Goed gedaan. Ja, die headphone maakte de, de difference, vond dat ik. Het maakte hem echt helemaal af. Ja, ik, vond, ik vond de drum niet het meest aanwezig. Ik vond de galm het meest aanwezig. Ja, inderdaad. De galm meer mag niet weg. Jongen, jongen. Hallo? <laughs> Bent u daar nog? Moeten we moeten in de volg toch even bewegen om de drumstel gewoon uh, even diep hoger op een kantoor te laten staan. En daar een klein raampje openzetten. Het ja, ja. is waarschijnlijk net het goede volume, ja. ja. Dat zou gewoon heel erg veel schelen in het sjouwen. Uh, top Ja. Oh. En je hoorde helemaal niet dat het gewoon op band stond. Nee, goed is dat. Dat is helemaal ja. mooi. Zegt uh, de kracht van de illusie die. Uh... Oh, precies. Gaan we dit niet alweer draaien? Nee, nou, alleen in het begin. Dit ja, is over education. Dit is zonder de. Oek, oek, oek. Oh. Okay. Oh. We don't need no education. We don't need no force control. muzikale heropvoeding. Kijk en vergeleek truc, lieve mensen. Want eerst die van uh, Eric Spritz. Eric Spritz. Spritz. Mm. En uh, dit is dan het origineel van Pink Floyd, want heel veel mensen zeggen, ja, ik vind het zo leuk, maar wel een beetje een slappe koffer van Eric Pritz. Ja, ja ga je de, dat natuurlijk krijgen. is niet de eerste keer dat dat gebeurt, nee. Nou, oh, nou, nou. No. Het is uh, alweer, god, samen zeg, drie voor, wat is het? Negen. Oh, het is al drie voor negen? Ja. Jeetje, Minne, De, de mine. tijd vliegt. Echt, hè? het is niet meer te stoppen. Nee, ik. gewoon. Dat is een beetje het nadeel van de tijd. Um, we gaan zo afscheid van je nemen, Jeroen. Hm. Vond je nee, dat was, wel wat wat is je impressie uh, van zo'n avondje bij ons? Ja. ja, complete puinhoop natuurlijk. Maar hartstikke gezellig. Echt? En ja, dat is het belangrijkste. He, gelukkig. Een ja. warm gevoel van binnen ineens. Nou, hè? ja, ik krijg hem heel. Um, Radiohoorspel. Ja, Succes mee. Laat nou, weten. Als het weten uh, als, als het er is. Er is ja, en, zeker. en kom desnoods met de die pilot hier langs. Ja, dat gaan we zeker doen. Oh, wel nou, hij is volgende goed, week, uh... eind volgende week uh, zo goed als af, denk ik. ik dus de, de, ik zal even de titel noemen. De onopgeloste dossiers van inspecteur De Bakker. Nou, wow. wauw. mocht je nog wow. een inspecteur zoeken? Ik bedoel, wij kunnen heel goed inspecteren. Nou, we hebben al een inspecteur, dat is Hans Leendertse. Oh ja, oké. Okay. Maar ja, we zoeken natuurlijk al de stemmen. En, en, en, en hebben jullie ook bekende lijken, net zoals Baantje? Ja. ja, maar die zeggen natuurlijk heel weinig, dus dat kan iedereen zijn. Ja, maar toch, dat is toch leuk. Nou, we hebben de René Vroger, hebben we. Ja, mooi. Uh, Bas, Bas van Toorn. Echt waar? Ja. Wow. En, maar, ik lees net op je website dat je Marco van als wel lijk hebt. Ja. Wow. Twee, twee dus, keer komt het. terug. het trouwens wel heel erg knap als je Bas van Toorn in een niet sprekende rol op kunnen kast. Ja, krasen. nee, maar het, is, oh, het is lastig geweest. <lacht> is lastig geweest. Ja. Maar hij verdrinkt. Ik ken nog een mop, ik ken nog een mop. Ja, hij verdrinkt ja. in een tank water. <lacht> dus, ja. Nou, plaaggeest. Nou, zover dan. Zometeen nog een uur extra weekend. onder andere een nieuw spel. Oh, oh, oh, no.